Zo, dat nam snel op. Ja, mijn muis was net waar het uh, gewone knopje zich aanbood. Oh, oké. Okay. <laughs> oké, okay, ik, ik heb de muis wel terug in de kooi gezet bij de koeien. Ja, ik, moest, ik heb één ding vergeten, ik nooit meer. Ik was in, uh, toen in Istanbul, ik denk in 586 en in, uh, in de popmuziek... en ik had mijn Atari daar naartoe meegebracht... Hè, om zo'n MIDI-sequences te maken. Ja, die mensen wisten niet wat ze zagen. En toen kwam er een zo'n muzikant bij mij en die zei... I also have a computer like that with a rat. <laughs> met, met een rat. <laughs> ja, schattig toch. Hey, Filip, hoe is het met jou? Uh, we modderen aan. Ik heb uh, vandaag... Mijn fantastische kinesist heeft mij vandaag opgebeld. En we gaan uh, donderdag... Uh, omdat hij zijn praktijk moest dicht doen wegens uh, de corona. Mm -hmm. En um, hoewel er wel... Collega's van hem nog werken, maar dat is allemaal heel strikt en heel zware ontsmettingsprocedures. Dus hij heeft dan besloten om de mensen per video bij te staan, per telefoon. En donderdag kom, gaan we samen wandelen. Dus ik ga een kinesistenwandeling hebben. Oké. Okay. En ga ik oefeningen doen. Uh, uiteraard twee meter afstand. Ja. Um, ja. Ja, uh, ja we, we, we zitten vaak op de fiets, met oh. alle pijn en ongemakken van dien. Uh, hmm. En de dus beloning, uh, de beloning. Maar de beloning komt, hè? dat weet je. Hard werken wordt beloond, zo is dat we zullen zien. Ja. Van... Hey, voordat we met de show beginnen, denk ik dat we het beste kunnen gaan kijken naar wat correcties van onze luisteraars. Ja. Want ik, uh... een, een Luc van Brakel heeft ja. ons inderdaad een paar opmerkingen doorgestuurd, maar ik moet ook zeggen, e eentje heeft hij gemist. Ik, en en ik, was, ik wist het, met, met dat we gedaan hadden, wist ik dat ik een vergissing had gemaakt. Ik had, uh, meneer De Croo had ik minister van Binnenlandse Zaken genoemd. Hoi. Dat is uiteraard de minister van Financiën. Ah, ja. En onze minister, onze Prachtige minister van Binnenlandse Zaken is de, de soms tenenkrullende, maar toch ook wel uh, fascinerende meneer de Krem. Dat is de minister van Binnenlandse Ja, de Krem met zijn feishing. Uh, ja, ja, met zijn feishing. Ja. Uh, een beetje een fan, omdat het ja, weer, weer zo'n clown is dat waarschijnlijk echt waar. In niks beter in staat is dan politicus te zijn. Nee. Uh, ik denk niet dat een man een tuinhuis kan rechtzetten of een boek kan nee. schrijven of een gitaar kan spelen of een. Of sportief is, of uh, nee, nee. een leuke babbel tijdens een feestje. Nee, maar het nee, kan wel perfect een CD&V-politicus zijn. Maar goed, nu even naar Leuk van Brakel. Ja. Dus zij had het erover, want we waren het even onzeker over hoe dat zit met de counties. Want je hebt daar federaal, dan heb je de staat, dan heb je counties. En een county is inderdaad... Aronice inderdaad, <laughs> dat was het woord waar ik naar zocht ook. Ja, ja, inderdaad. Dus, een graafschap. Een graafschap, dat is een dat? En, en, daar, en dat zijn ook allemaal fiefdoms. Hè? Want, uh, want in een ja, graafschap is de sheriff uh, de baas ja, ja. en niet de commissioner. Dat is een sheriff die gaat ja, over een ja. groter gebied. Er is gebied. geen politiecommissaris in veel uh, buurten. De, en, er is nee. enkel een uh, sheriff. Ja. En, de, en de sheriff die wordt gekozen mm -hmm. democratisch. Dus dan ja, krijg maar je ik geloof dat ook, ook de chef van brandweer uh, wordt gekozen democratisch. Maar ook in de, wat bij ons de uh, intercommunales genoemd wordt, ja. hè, waar dat die verschrikkelijke politieke benoemingen allemaal in zitten. Maar er zijn geen politieke benoemingen, zal men, zal men nee. dan zeggen in de wedstrijd. Nee, uh, <coughs> bullshit, nee. zeggen wij dan aan, in de praathoek. Oké. Okay. Um, maar inderdaad, uh, het is wel natuurlijk, en dat wou ik er even bij zeggen, maar hij, hij maakte, uh, meneer Van Braken maakt terechte opmerkingen, hè, maar eventjes nog eens bijzeggen dat natuurlijk de staatsstructuren van landen met elkaar vergelijken. Het is appel en peren, nee? het is allebei fruit, maar... Uh, ja, ja, iedereen heeft... een andere bomen, zal ik ja. zeggen. Maar dat, hij heeft het dus te terecht op. Ja, ja, ja. En dan uh, stipt hij nog even aan dat een federale lockdown wel uh, waarschijnlijk ongrondwettelijk is, want de staten die hebben best veel meer macht, hè? dus enzovoort. Net zoals uh, bijvoorbeeld de wever, hier nu tegen heel de dingen ingaat, van ja, als iemand in zijn eentje staat te ja, De, de basket, wever leeft nog in de middeleeuwen, hè? die is nog aanhanger van de stad. Staten. Ja, maar hij heeft nu wel een echt punt. Ik denk dat hij als burgemeester... Maar hij heeft nu wel een punt, vind ik. Als die iemand wel, uh, in zijn eentje staat de basket ergens daar buiten... En dan uh, wordt hij op de bon geslingerd. Dat vind ik ook erover. Of iemand zit rustig even op een bankje in de zon in zijn eentje. Die, daar, uh, dat hoeft dan niet. Maar goed, en dan tenslotte, om het even kort te houden... beweert hij dat het kadastraal inkomen federaal geregeld is in België. Dus ook voor Nederlanders. Dat is een soort uh, bedrag wat je per jaar moet betalen. En dat is gebaseerd op uh, het aantal punten. Dat jouw huis waard is volgens het kadaster. Hè? En uh, dat, uh, nou, dat is een soort huurwaarde forfait, wat ze in Nederland zo'n huurwaarde forfait hebben. Uh. En, uh, en, en, en wij beweerden inderdaad dat dat federaal geregeld is, maar we bedoelden uiteraard, federaal de f, uh, federaal bedoel, was een fout woord. Het ja. is regionaal ja. uiteraard, maar dus... het is wel op Vlaams niveau. Wat ik eigenlijk bedoelde was, het kadastraal inkomen <laughs> wordt op dezelfde manier verrekend in Antwerpen als in Gent. Ja. Als in, snap je? Maar in Amerika, uh, uh, hey, als we ja, dan de niet. staten als... Uh, Provincies. Het is daarom appel en een peren. Hè? De ja. Staten uh, in Amerika zijn, moeten wij zien als in België, Vlaanderen, Wallonië, het Brusselse uh, gewest. Ja. En, en niet een provincie. Een provincie of een county. Dus, maar het is appel en een peren uiteindelijk. Ja, <laughs> all right. En de Meuter is onze sheriff. Hey, we gaan beginnen, joh. Welkom in de Praathoek bij Ozzy Ossie en Ozier. Goh, ik ga door helemaal meeschudden en ik ben in één keer helemaal wakker. Zo. Dan doet je bloedsomloop een beetje... Hello. Hallo. Hallo. <laughs> zo. Muziek, muziek kan dat hebben, eerst van. Muziek is... <laughs> uh... Is, uh, music is my first love. voedsel, ja? Ja, muziek is de helende kracht die ons uit alle crisissen bevrijdt... en ook jezelf doet vinden in het diepste van je Absoluut. Nou, hey, uh, vandaag een, uh, een hele mooie podcast... want we hebben een, uh, een speciale gast aan tafel... Uh, en die ga ik er niet ja. bij halen. We gaan filosoferen, Filip, dat weet ja. je. Ja. Dus... Uh, Philoshippos is, is mijn naam Filip komt van het Grieks hippos, hè. de liefde voor het paard en wij gaan uh, de liefde voor de ziel Sos, de ziel de... Of, of is dat fout, ben ik fout uh, we gaan het hem vragen we gaan het hem allemaal vragen hoe zit dat met de ziel hij wordt nu gebeld dus uh, we zoeken verbinding met uh, waar dat hij ook is ja, nou, in een tent, hè? want filosofen leven in tenten. Hè? Ja, in een... Kijk, daar is hij Hallo. <laughs> ja, ik, ik moest uh, de camera uitzetten, zeker. Nou, dat mag. Uh, ja, het helpt. Uh, uh, want wij zijn zo ik uit... heb gebrek aan camera, maar uh, uh, jullie mogen met de camera doen wat jullie willen. Uh, ja, maar dit is prettig. Camera... Goedemiddag, wij hebben aan tafel uh, Lieve de Kouter, uh, cultuurfilosoof. Uh, moment uh, actief in uh, diverse universiteiten als leraar en ook als uh, iemand die veel publiceert op het internet. Ik ken u van via Cham d'Action, waar uh, ik regelmatig lezingen heb zien geven voor studenten enzovoort. En ik vond het extreem boeiend en toen dacht ik van nou, wie kan ik beter uitnodigen aan een praattafel dan iemand die waarschijnlijk heel hard nadenkt over wat er allemaal gebeurt. En vandaar uh, Lieve de Kouter, welkom. Uh, dankjewel, dankjewel. Welkom Lieve. Uh, het is natuurlijk in altijd onze... spannend, sorry. In onze praat ook, ja. Um, Lieve, uh, he heel kort, um, wie is Lieve de Kouter. Uh, Wel, er is al veel verteld. Uh, hij is professor aan de KU Leuven. Hij doseert ook aan het Rits, de film, uh, theater, radio mm -hmm. enzovoort, school. Um, in Leuven is dat architectuur. Uh, Sint-Lucas ook, uh, Gent en Brussel. Dus het is dus allemaal ingekanteld in Leuven. Uh, daarnaast, uh, dat is mijn, mijn eerste roeping is boeken maken. Dit uh, zijn er intussen veertien. Mm -hmm. En daarnaast uh, is er inderdaad ook het internet uh, publiceren in kranten, uh, op websites. Uh, ook activisme. Um, uh, pff, dat is een hele waslijst uh, van uh, acties die ja, al decennia beslaan. Uh, Irak, het uh, Brussels Tribunal, uh, het Platform voor Vrije Meningsuiting uh, in de nasleep van uh, 9-11 de mm -hmm. aardappeloorlog, enfin, nu Bugbee, de Belgian Academic and Israël for Israel, enzovoort enzovoort. En uh, je studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Universiteit Leuven. Absoluut. En uh, waar kan je zeggen dat het, uh, het activisme in je, uh, het, het zaadje geplant werd? Of is dat een, een roeping geworden, zoals we in uh, bijbelse termen gaan spreken? <laughs> Uh, ja, mijn eerste roeping is en blijft schrijven, dus het begon met poëzie. Maar het is inderdaad zo dat... Um, en ja, god, uh, je kan daar bronnen voor zoeken, misschien Sartre, de, de, de filosoof die romans schreef, theater schreef, maar ook op een ton ging staan om de arbeiders van Renault toe te spreken. Uh, dat heeft mij als jongeling, uh, als puber, zeg maar, als adolescent, zeer aangesproken. Um, en uh, al zeer vroeg, uh, in, in, het, in de college-tijd, uh, je zou kunnen zeggen... ...mijn eerste actie uh, was uh, deelnemen en, en zelfs een theaterstuk maken met mijn broer... ...rond uh, een rode anger voor Angola. Dat was in 1974, uh, 1973, uh, ja, denk ik, 1974. Uh, en, uh, en dan ook uh, protesteren tegen de uh, overname van Pinochet, uh, dus de moord op Allende... Ja. Dat was voor mij de, de, het, was het begin eigenlijk van mijn activisme. Maar goed, ik denk uh, dat ja, dat het voor mij eigenlijk een soort uh, oer-evidentie was. Uh, een intellectueel moet natuurlijk boeken lezen en boeken schrijven, maar moet ook deelnemen aan het publieke debat en moet zich ook, naar mijn gevoel, en Edward Said is het met mij eens, engageren als een soort, uh, ja, als een soort burger die, die een soort vrijheid heeft. Uh, een soort bescherming geniet, wegens uh, bijvoorbeeld academische vrijheid, mm. uh, wegens een bepaald soort autonomie. Uh, en, en die dus, zoals Saïd dat uh, noemt, als een soort amateur uh, de waarheid zegt tegen de macht. Hè? Speaks the truth to power. En voor mij is dat altijd een evidentie geweest, lang ik, uh, voor, voor ik Saïd had gelezen. Mm -hmm. voilà. en, en dat doe je allemaal met dezelfde 24 uur per dag die wij ook als gewone burgers ter beschikking hebben ja, activisme is natuurlijk uh, niet iets uh, dat je uh, constant doet dat zijn meer uh, intense onderbrekingen mm -hmm. uh, maar goed, ja, nee, ik geef toe uh, dat is, er is iets van waar dat uh, ja, intellectueel zijn uh, uh, is is uh, een bijna onmogelijke opdracht, omdat je eigenlijk alles moet gelezen hebben, daarnaast nog ook moet schrijven. En ik probeer vele genres te beoefenen. Dus poëzie uh, is al vermeld. Dus naast, uh, laten we zeggen, zeer academisch doortrimmende stukken, opiniestukken, maar ook, laten we zeggen, uh, poëtisch proza. Enfin, uh, dus uh, voor mij zijn al die genres uh, even belangrijk in zekere zin. Uh, dus dat is veel en, en dan nog acties uh, en dan nog lesgeven en, en, en dan nog een sociaal leven en dan nog theater zien en bezig met architectuur uh, het, het, is, het is veel maar goed uh, dat is ook uh, het plezier van, van, ja, van die rijkdom ik heb het ooit in een stukje poly, uh, polymanie genoemd hè? dus de, de, in tegenstelling tot de monomanie uh, dus de goesting de, de om bezig te zijn met duizend en één dingen hm. Nee, ja. Ja, ik... Lieve um, Ik ga gewoon met de deur in huis vallen Als we naar onze samenleving kijken um, Ik ga een boetade gebruiken uh, Ik vind dat onze samenleving een piramidespel is Dat is een persoonlijke mening Die mij ook na mijn studies aan de VUB uh, Communicatiewetenschappen uh, Ook in mijn hoofd is blijven hangen toen ik als jonge als late tiener uh, de serieuzere werken begon te lezen en de serieuzere debatten begon te volgen en dat heeft mij nooit losgelaten mm. um, het piramidespel kan mij verduidelijken mm. de kleine happy few gaan de middelen, gaan de gelden gaan de macht in handen hebben en een onderkasten, een onder um, een onderlaag zal het moeten uitvoeren en ondergaan? Ja, het is zeker zo dat uh, uh, er zijn veel samenlevingen die daaraan beantwoorden. En uh, onze samenleving, uh, men heeft, laten we zeggen, sinds uh, Thatcher en Reagan en sinds de doorbraak van het neoliberalisme, uh, zijn best gedaan om inderdaad die, die verzorgingsstaat, die juist een andere logica probeerde te volgen, namelijk uh, een soort van uh, herverdeling, uh, sociale zekerheid, uh, pensioenen, ziekteverzekering, uh, werkloosheidsuitkering, mm -hmm. uh, een goed georganiseerd onderwijs, een goed georganiseerde zorg, enfin, dus dat zijn we al heel dicht bij de actualiteit, Mm -hmm. Natuurlijk, dus uh, ik ben eigenlijk al onderweg naar corona, om zo te zeggen. Ja, ja. Uh, dan heeft dat heel bewust afgebouwd. De mm -hmm. staat moest ontvet. We, we horen dat al drie, uh, bijna vier decennia, sinds 1980. Uh, dat is ook zeer goed voorbereid, dus in denktanks ja. allerhande. Uh, dus heeft die ideologie van het ondernemerschap, de ondernemer als held. De winst. Uh, en uh, en de winst, de groeilogica, uh, flexibilisering, privatisering. Hè, dus alle, alle uh, uh, publieke goederen moesten geprivatiseerd worden. Uh, want de privé deed het allemaal veel beter mm -hmm. uh, tegen elke empirie in. Hè, dus iedereen ja. uh, weet dat uh, de, bijvoorbeeld de, de privatisering van het openbaar vervoer, zowat in de hele wereld, en zeker ook in Europa, een, een ramp is geweest. Ja, echt een die, ramp, uh, ja, zeker. In, in Engeland heeft men zelfs gedacht om het te hernationaliseren, enzovoort. Maar het, dus ondanks uh, uh, de empirische bewijzen dat veel dingen niet privatiseerbaar zijn, omdat ze nu eenmaal niet op winst gebaseerd zijn, denk mm -hmm. aan zorg en denk aan onderwijs, denk ook aan ouderenzorg, hè. dus uh, dat is ook een ramp gebleken, ja, in Nederland is dat volledig geprivatiseerd, he. is het van? Ja. Ja, ja, bejaarden thuis... Ik, ik, ik moet nu heel eerlijk zeggen, ik weet niet exact de nuts en bolts... van hoe dat in Nederland... Daar ben ik al te lang voor weg, maar bejaarden thuis is ja, gewoon een gegeven. He. Dat ja. het zijn managers ook allemaal, he. het woord manager duikt... Uh, ja. twintig jaar geleden, um, of, of misschien eind jaren tachtig al. Ineens is alles een manager. Alles ja. is manager, de zorgmanager. Uh, het is een nee. tang op een varken, hè. Zorg Absoluut. Absoluut. heeft niets met managing te maken. Ja, oké. Okay. Het echte woord, ja, inderdaad. Maar ja, dat is die newspeak. Het echte woord managen is inderdaad. Met mensen werken en, en, en zorgen dat alles uh, werkt, dat is managen. Maar managing, managing wordt, uh, wordt gebruikt als een soort van... Uh, naar mijn gevoel, als een soort van manteldekentje. Maar een zorgmanager... Absoluut, ja. Natuurlijk, uh, we hebben uh, trouwens dus een van die, van die boeken uh, was uh, Lexicon van het Managementjargon, een kritiek van de nieuwe Newspeak. Inderdaad, dus de, de intocht van enfin, een van die symptomatische dingen die tegelijk, uh, ja, een symptoom is, maar tegelijk ons mee, ons, ja, onze hersens mee heeft gespoeld, om zo te zeggen, om ons klaar te maken uh, en, en ons te, te, te indoctrineren, als je het zo wil uitdrukken, uh, is inderdaad die hele Newspeak van duizend en één managementtermen, die uh, de wereld uh, moeten uh, lezen, of ons moeten leren, de wereld lezen in termen van een bedrijf. Alles is mm -hmm. een bedrijf. Ja. Een universiteit is een bedrijf, ja. een museum is een bedrijf, de zorg is een bedrijf, zelfs een gezin is een bedrijf. Een school is een bedrijf tegenwoordig. Hè? Alles. Ja, en alles. En je moet... Uh, ja. Dat weet ik nog van mijn echtgenoten. Ze wilde niet doctoreren, omdat er belachelijke voorwaarden... Je moest ook fondsen binnenbrengen, je moest Absoluut. gesponsord worden. Ja. Het ging helemaal niet meer over de inhoud van haar uh, nee. doctoraat. Nee. Vaar. Natuurlijk, er, is, er zijn ook tegenkrachten. Dus uh, had men de neoliberale ideologie gevolgd, dan, dan bestond de, de Belgische verzorgingstaat allang niet meer en, en blijkt dat dat toch nogal meevalt. Ja? Mm -hmm. Dus, dus uh, bijvoorbeeld in Amerika is, is wat dat betreft, daar is de hele New deal van Roosevelt uh, helemaal afgebouwd en zijn er inderdaad heel veel mensen zonder enige uh, ziekteverzekering, zonder enige werkloosheidsverzekering. Er ja. wordt nu het blijkt dat een, een, de tweede ramp, dus naast de, de gezondheidsramp in Amerika, is er nu ook een sociale ramp. Omdat ja, er dat geen enkel een... vangnet meer is mm -hmm. uh, om, om, uh, om dat soort uh, crisissen op te vangen. Mm -hmm. Dus laten ja. we uh, de, zeggen: de, de, de diagnose maken van, van 40 jaar uh, neoliberaal beleid is, is vandaag de dag. Heel interessant. Ja. Uh, overal in Europa zijn, zijn ziekenhuisbedden afgebouwd. Uh, is de zorg uh, bijna bewust verwaarloosd. Uh, want de nou, badkom, nee, nee badkom, dat is niet verwaarloosd. Sorry, dat is efficiënt maken. Dat is kosten efficiënt is benchmarking. managen. Ja, ja. benchmarking. Ja, benchmarking <laughs> ja, absoluut. Dus best ja. practices dus, trouwens. Best practices, ja. Die hele met die hele methode van, van ja. termen is inderdaad een soort uh, reden geweest om alles wat uh, publiek georganiseerd werd, onderwijs, zorg... Uh, ziekteverzekering, om dat allemaal te privatiseren, met natuurlijk denk, zelfs tot en met onze energievoorzieningen, uh, ook zo'n absurditeit, uh, dat wij nu uh, als, als land afhankelijk zijn van een Franse multinational <lacht> voor onze energie, is, is gewoon waanzin. Uh, dus ook vanuit strategisch oogpunt, maar goed, uh, dat moest allemaal. Uh, dus, dus inderdaad, uh, ja, en het ook afbouw van wetenschappelijk onderzoek naar, naar niet-winstgevende. Dus er zijn al decennia mensen die zeggen, we moeten virussen onderzoeken. Maar goed, dat is niet-winstgevend en dus dan doet men dat niet. Nee, nee. Dus de winstlogica is, is fataal gebleken. En over ecologie moeten we dat nog niet hebben, want natuurlijk die groeilogica is een van de criminele dingen van, van ons systeem. Ja, daar... En dat over dat onderzoek, want absoluut dat. Je, ja, ja dat, over dat onderzoek naar virussen en vaccins en wat ik daar tegenover kan stellen. Ik heb vijftien jaar geleden een lang verhaal, maar ik heb toen een documentaire gemaakt over uh, stofwisselingsziekten, wat daarmee aan de hand was. En wat je toen zag is dat er dus bedrijven ontstonden, zoals een uh, Genzyme en, en anderen die dus miljarden steken in een uh, fabriek die dus pas na zes zeven jaar iets gaat produceren wat maar voor een paar honderd patiënten maar nu komen die dingen op de markt en nu krijg je dat fenomeen van die medicijnen die een miljoen per patiënt kosten uh, dat ja. zijn die en, en daar hebben ze al daar zijn ze dus al tien vijftien jaar mee bezig en dat zagen die al lang aankomen en zo worden we daar ook weer gepakt nu. Die kans is serieel dat er nu weer uh, enorme uh, boen wordt geschept. Uh, maar goed, enfin we kunnen uren bezig zijn over het businessplan ja. van, van dat soort bedrijven. Dus, want vaak die passeren die enorm de kassa. Dus er wordt altijd gezegd dat de cultuursector aan het infuus van subsidies ligt. En dat eigenlijk alle onttrekkenden een beetje aan een infuus liggen. En van de werklozen is dat natuurlijk al om geweten. Terwijl natuurlijk... Uh, het, het, dat maar een, een, een zeer halve waarheid is. Natuurlijk. Uh, ja, bijvoorbeeld als je denkt aan de farma industrie ja. Oké, okay, die, die betalen mee voor onderzoek, maar de grote kost uh, van universitair onderzoek zijn de lonen, die ja. natuurlijk door de belastingbetaler worden betaald, mm -hmm. de ja. gebouwen, enfin, de hele infrastructuur van de laboratoria. Mm -hmm. Dus, dus die, die, die geven een soort uh, uh, ja, ik kan niet zeggen aalmoes, maar een fractie van de reële ...kost voor onderzoek en zeggen dan achteraf dat dit onderzoek, dat zij betaald hebben zogezegd, wat natuurlijk dus, uh, uh, eigenlijk helemaal niet waar is, dus, uh, zeggen ze dan, maar wij hebben nu aan het eind van de rit het recht om die, dat onderzoek te patenteren, want wij hebben daarin geïnvesteerd. Mm -hmm. ja. Dus, mm -hmm. uh, te, en, en dan vervolgens, uh, inderdaad, uh, vragen ze exorbitante prijzen mm -hmm. die wij dan nog eens bijpassen met de, ziekte, de, de ziekteverzekering. Dus ze passeren de kassa twee keer. Dat, dat zijn businessmodellen die je ook ziet in, in de universitaire uh, uitgeverijen, uh, die, die ook twee keer de pass kassa passeren. Maar, maar goed, ja. dus dat ze, ze willen dan, uiteraard uh, leven, ze willen geen corporate anorexia oplopen. Nee, nee maar, maar je krijgt dan dat fenomeen van dat meisje... een paar maanden geleden en met heel die ja. sms-actie... en dan ineens wordt het superpersoonlijk en allemaal... en dan ziet iedereen dat kindje en dan wordt zo'n heel land wakker... en dan hoppakee. Of die politici die bij Music for Life... dus die zonder schaamte daaraan... dan komen ze met een cheque van 50.000 euro af... van het ministerie van Gezondheid... <laughs> Dat is toch je En dat gaat allemaal naar de aandeelhouders van de farma. Dus, dat is toch je reinste waanzin dat een politicus die eigenlijk moet in staat zijn om ons gemeenschapsgeld opgehaald via belastingen, waar we vanuit gaan dat iedereen die betaalt. Maar dit is nog een hele andere discussie. Panama! Ja, Maar, maar het, het, het, het, het is consistent, dus men bouwt af... Ja. Uh, de hele verzorgingsstaat en, en dus en alle, alle uh, uh, zeggen, collectieve uh, waarden en herverdeling die daarin zit uh, uh, dus medische zorg werkeloosheid, kering, pensioen dat is ook een heel dossier he, de, het uitstel van de, de pensioenleeftijd uh, enzovoort uh, en dan gaat men aan uh, een soort liefdadigheid doen, inderdaad ja. uh, dus, dus uh, uh, dat, dat is een typisch uh, geste die ook, die, die ook in Amerika uh, ja. Uh, ja, uh, schering en inslag is. Dus uh, eerst verdient, verdient men, denk aan uh, Bill Gates, uh, uh, dus eerst verdient hij uh, absoluut slijk uh, en is steenrijk. En, en dan begint die man aan liefdadigheid te doen en mm -hmm. allerlei projecten te steunen. Om uh, geen belastingen te betalen, uiteraard uh, omdat ja, in Amerika top. het systeem is, als ja, je duidelijk. een bepaalde schijf van liefdadigheid geeft, dus die grote namen uit, uh, uit, uit de media en uit de kunsten en uit het bedrijf dat nu staan te zwaaien met checks voor corona, zowel in uh, Groot-Brittannië als in Amerika. De twee toch wel meest libertijnse staten. Uh, mm. uh, die, die, die we binnen onze kapitalistische staten hebben, uh, waar, waar overheid volledig. Uh, aan de kant, het liefst aan de kant geschoven wordt en, en uh, waar niet mogelijk aan de kant geschoven wordt volledig in de zakken van de, van de bedrijven uh, terechtkomen ja, daar staan ze natuurlijk te zwaaien met checks maar eigenlijk, eigenlijk is het een... Uh, uh, uh, zijn ze, eh, zoals de, de mensen die in het verleden op de eerste plaats in de kerk gingen zitten, dat, dat waren ook de grote, de, de belangrijkste mensen die zich bij wijze van spreken die hun plaats in de kerk opkochten om gezien te worden van zie je zo een goed christen, ik ben op de eerste rij, maar ja, dan eigenlijk nee, maar het is, naar huis... het is, Ja, absoluut. Uh, dus de, de, maar dat hoort dus bij uh, die, die, die visie van die, die uh, uh, namelijk, hè, dus. We betalen geen belastingen. Ter, terwijl natuurlijk, je zou kunnen zeggen, als uh, multinationals en superrijken en vermogens belastingen zouden betalen, moeten ze natuurlijk niet nog eens uh, uh, aan liefdadigheid gaan doen om juist die belastingen verder te kunnen uh, ontlopen. Dat is, is, is een perfect systeem, natuurlijk. Ja. En natuurlijk dat soort uh, en dat maakt deze crisis, uh, deze coronacrisis, zeer duidelijk. Uh, het soort van ad hoc injecties van liefdadigheid, het wezen collectief, zoals de warmste week, het wezen uh, individueel of corporate, uh, zoals uh, Bill Gates en uh, de Bill en uh, Melinda Gates uh, Foundation, uh, is natuurlijk uh, nooit structureel. Dus je, dat ja. is altijd ad hoc, ja. maar een, een, uh, een, een veerkrachtige samenleving en een samenleving die, die sterk in elkaar steekt uh, op al die gebieden van zorg en pensioen en uh, werkeloosheid enzovoort en, en ziekteverzekering, dat, dat is een, een systeem dat, dat doe je niet met liefdadigheid. Ja. Uh, dus, en nu merken we dat... Uh, uh, ondanks alles, uh, als je vergelijkt New York met België, uh, dat de, onze verzorgingsstaat uh, ja, toch nog beter overeind blijft uh, dan, dan uh, ja, die rabiate ieder uh, uh, ja, voor zich. Uh, uh, ja, American way. Uh, ja, volledig helaas. geprivatiseerd. Ja, absoluut. Waar, waar mensen in, in totale precariteit leven, uh, he, waar ja. mensen soms twee jobs hebben om rond te komen, enzovoort. Ja, nu, nu als die jobs wegvallen, die hebben geen enkel vangnet. Nee, no, nee, no, dat no, is, is from uh, paycheck to paycheck. Eh? Ja, uh, dat is absoluut zo. dus enfin, Dat is, dat is een, een, een tweede sociale ramp die zich achter... Die eerste. Uh, ja, die. Die, die pandemie. Uh, eigenlijk verschuilt in, in dat soort landen. Nou ja. en, en de honderdduizenden daklozen. die daar in hele. Ja. tenten, steden, kampen wonen. Uh, ja. Ongelooflijk. Ja, ja dat is natuurlijk. Uh, dat ook maakt uh, deze pandemie duidelijk. Uh, dat wie uit de, bo de boot valt. Want het is natuurlijk al vaak gezegd. Hè, uh, de, de fameuze uitspraak uh, van uh, Maggie de Blok, hè, uh, blijf in uw kot. Ja, een dakloze uh, heeft <laughs> geen kot natuurlijk om <laughs> in te blijven. Uh, en de illegalen, de migranten, de transmigranten... Er zijn geen leuke uh, koten om in te blijven waar die mensen moeten wonen. Voilà. Dus, en, en dan kan je dat uitbreiden wereldwijd... Uh, dus naar maar lieve, lieve, mag ik ja. u even onderbreken? Ja. Ja. Het is in orde, Lieve, want de mensen in Braschaat die op zes hectare groen een villa met 17 uh, slaapkamers en een zwembad hebben gezet en hun, die krijgen voor hun tweede verblijf, waar ze nu jammer genoeg, jammer genoeg niet naartoe kunnen, gelukkig krijgen ze 200 euro. Ja, van zoal. Ja, van zoal. Onbekrijpelijk. Dat die mensen toch niet ontgunnen. Ont ont nee, nee, nee. Ja, maar dat is natuurlijk... Enfin, de, de misstap, uh, de Twitter stond er rood van. Uh, nog voor het in de kranten stond. Uh, ja, het is gewoon uh, een, een, een slechte grap natuurlijk. Mm. Um, uh, ja, het, het, het, het, het bewijst dat, dat sommige mensen werkelijk geen enkele voeling meer hebben met de realiteit mm -hmm. en, en een soort van misprijzen uh, voor, voor, ja, voor wat, wat een, een soort minimum aan, aan uh, ja, decentie is in, in, in deze tijd mm -hmm. zoiets bedenken hey, wat... dat het tweede verblijf moeten uh, gesponsord worden is, is, is waanzin, ja ik krijg veel te horen, uh, als ik nog even mag, uh, is van... Ja. Ik krijg veel te horen van in de media ook en door, door ook, door zelfs specialisten. We zitten in oorlog, dit en dat. Nee, we zitten helemaal niet in een oorlog. Want in de oorlog zou betekenen dat je je villa in Braschout openzet voor Maria van Dam, die op Linkeroever in een 2 bij 2 flatje met vier kinderen uh, woont geen tuin heeft om naartoe te dat gaan. Dat was nog in dus... de tijd voor kleur. Vuur, toen waren er nog alleen zwart-wit. Toen was de hele wereld nog zwart-wit. Jongen, is... als we in de oorlog waren, dan zou er solidariteit komen, uh, zoals in de oorlog mensen de uh, mensen deden onderduiken, uh, mensen met grote huizen die nog ergens een kamertje hadden, blijf hier totdat we je naar uh, Nederland of Zwitserland kunnen smokkelen. Ik, ja, ik zie maar, heel weinig en ben het er ja, juist maar natuurlijk, ja, Nee, maar het, het, het is een hele moeilijke. Er, er is uh, wel degelijk solidariteit, denk ik. Enfin, ik ken zelfs als mensen die nu bezig zijn uh, op dit eigenste moment. Thomas, Thomas Bellink, uh, theatermaker, uh, heeft er ook een stuk over geschreven en is er ook mee bezig, uh, weet ik, uit goede bron. Die die zich engageren om bijvoorbeeld met name uh, voor daklozen uh, te helpen zorgen. Um, maar en dat, daar loopt te vergelijken met de oorlog mank... Het is natuurlijk uiterst moeilijk en letterlijk... Uh, ja, ik kan niet zeggen levensgevaarlijk, maar potentieel levensgevaarlijk... om nu wat dan ook te doen. Mm. Dus uh, de ander is, hoe dan ook, potentieel besmettelijk. Erger, ik ben potentieel besmettelijk voor de ander. Zoals uh, een van de tragedies van, van deze pandemie... Uh, de rusthuizen zijn haarden van corona geworden... ...omdat ze verzorgd zijn door mensen die van buiten kwamen. Mm -hmm. ja? Dus dat is natuurlijk tragisch. Hm. Ja, dus het zijn de verzorgers wel degelijk... Van, dat is intussen uh, vrij duidelijk. Het zijn de verzorgers die corona hebben binnengebracht. Ja, ja. ja. die bejaarden hebben uh, dat niet opgehaald Dus, dus, dus dat, is een, dat is een probleem. Dus, dus uh, nu uh, fysieke solidariteit uh, inrichten is aan beide kanten, dus zowel van de kant van de geholpenen... als van de kant van de helper, gevaarlijk. En dat maakt een pandemie uh, ja, een breinbreker. Dus je weet bijvoorbeeld niet wat je kan doen. Uh, dus, dus, en, en daarom zijn mensen die het wel doen... Uh, ja, eigenlijk toch wel een beetje helden. En ook de mensen die er dagelijks voor staan... Uh, vaak uh, met, met uh, grote angst... Uh, mm -hmm. dat is straffe koffie dus uh, ik kan nee. u verzekeren ik ben bij degenen die in de straat elke avond approduceren zeker dus wij ook he? heel, heel straf uh, maar bijvoorbeeld het feit dat de bevolking approduceert is, uh, om even terug te gaan naar ons neoliberalisme van daarnet is een bewijs dat de, de, de hele neoliberale visie op uh, het, het, het mensbeeld ook, wat we een beetje vergeten waren daarnet, het mensbeeld, namelijk mm -hmm. iedereen is egoïst die gericht is op winst en, en de succesvolle is degene die natuurlijk beloond wordt in, met gastronomische uh, en vooral ook astronomische bedragen. Mm -hmm. uh, eh, dus denk aan tennissers, CEO's, uh, voetballers enzovoort. Uh, terwijl nu, nu blijkt dat alle simpele jobs met de verpleegsters op kop... Oh, ja, de, de, dus al het zorgend personeel, uh, maar ook de vuilnismannen. Uh, de Leerkrachten. Die, ja, uh, maar, maar nog lager. Ik bedoel wel leerkrachten, ja, ja, die ja, hebben ja. nog een soort visibiliteit. Maar, maar de mensen die, die in, in, in uh, die magaziniers die, die, die, die ja. aanleveren, in, in, in ziekenhuizen, maar ook mensen die, die gewoon voedsel. Uh, die, dus, uh, een van de laagst mogelijke jobs, denk ik. Uh, de plukkers van die, fruit. Die, die gewoon uh, de pluk, enfin, noem maar op. Dus al die uh, jobs die totaal onderbetaald zijn en ja. die ondergewaardeerd zijn, die blijken nu de cruciale jobs. Hmm. Terwijl de CEO's, die ja, dus nu wordt bewezen, zwart op wit, ja, ja. dat een land kan zonder CEO's en ook Absoluut. niet al te veel politici <laughs> nodig heeft om te overleven. In de jaren tachtig dus, dus was er ergens in, in uh, Ierland uh, uh, gingen de bankmanagers staken. Uh, ik weet niet of dat het de jaren tachtig was het is al een, een serieus tijdje geleden een, een anekdote dus de, de banken, er was iets uh, en de staking kwam niet vanuit de bankbedienden maar het kwam vanuit de bankmanagers en wat bleek de, de ieren die hadden onmiddellijk uh, uh, die gingen gewoon te leen bij de, bij de cafébaas en de cafébaas werd instant een bankier dus toen werd ook ineens duidelijk dat ja. de samenleving ging gewoon door mensen konden ja. krediet nemen okay. Dat is ja. heel mooi. Dus in die zin uh, denk ik... Ja, als, er zijn een aantal uh, heel interessante lessen... Uh, uh, dus naast alle bedenkingen die we dagelijks horen... Uh, op het nieuws, uh, in de op de radio in, en uh, op televisie zien he, dus die de, de traditionele dingen over, over de, he, de moeilijkheid en de piek en, en wanneer komt de piek en hoe houden we dat onder controle en de lockdown en, en het afbouwen van de lockdown en al die dingen maar is dat dat je ziet dat, uh, dat we toe zijn aan, aan een uh, wat Nietzsche zou een omwerting allerwerten genoemd hebben ja. Dat, ja, dat, dat we eigenlijk moeten kijken van oké okay, het zou rechtvaardig zijn, het zal niet gebeuren. Of althans, het zal niet gebeuren als we niet met z'n allen uh, dat afdwingen. Uh, hè, want men zal zo snel mogelijk terug overgaan naar de orde van de dag. En ja, misschien ja. zelfs erger. Uh, dus business as usual, neoliberalisme plus een controlemaatschappij. Ja. Wat, wat, dus een, een totalitair kapitalisme is na de coronacrisis zeker niet ondenkbaar. Ja, ja. China Die... bewijst het en Orbán ja, ja. gaat ervoor. Enzovoort. Uh, maar... Wat zou moeten, is, is, een, is, is die om, omwaardering. En zeggen, en nu eindelijk, het is waar, dat zijn cruciale jobs. En nu gaan we al die cruciale jobs echt waarderen voor wat ze zijn. Ja, ja. En uh, waar halen we dat geld? Well, heel simpel, we weten waar het zit. Het ja. is gewoon, uh, maar natuurlijk, dan mag je niet Van Overveld als uh, minister van Financiën hebben. Nee, ja, nee. Ja. En ik kan ook niet. Zeker niet. Dus, dus ja, ik bedoel, uh, Van Overveld heeft 2 miljard cadeau gedaan met zijn tax shift. Uh, ja, ja. Aan de, dus fouten, zijn... aan de mensen die alles al hadden. Ja, dus dat zijn natuurlijk schandalige dingen. Maar die mm. gebeuren onder onze ogen. Um, en ik hoop dat, dat mensen wakker schieten uh, na en ook tijdens deze coronacrisis. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, wat ik me afvraag, zie je bij de, de zorgers... want die zijn nu in die ziekenhuizen en die draaien allemaal volop... en die zijn zo bezig. Maar wat je dan ook ziet eh, met de echte oorlogen... dat mensen dan ook op een soort automatische piloot in doen... maar ja, dan komen ze thuis of na het geheel en dan krijgen we PTSD. Ik denk dat daar ook een enorme golf van gaat komen... van, van verplegers en mensen in die ziekenhuizen... die nu dus al die beslissingen nemen. Maar ja, dat is nu zo van... Ja, je gaat maar door, hè? de adrenaline en alles. En over een aantal maanden of na een half jaar denk ik dat we met een enorme golf uh, zeer serieuze uh, mentale problemen gaan zitten. Wat denk je? Uh, dat, dat zou wel eens kunnen. Um, dat er een soort uh, post-corona stress syndrome uh, ontstaat. Um, dat... Ja, de, allee, voor mij is dat uh, waarschijnlijk hanteerbaar, om, omdat die mensen tegelijk um, uh, een enorme voldoening hebben in, in het feit dat ze weten dat zij de right thing doen. En dus een soldaat die in Vietnam zit, die heeft meestal heel snel door, what the fuck am I doing here? <laughs> ja, ja. ja dus I'm, I'm killing innocent people. Terwijl, er uh, dus, dus, uh, zijn ook genoeg citaten, uh, ook in Irak, na, na Irak, zijn er uh, genoeg soldaten die erover getuigd hebben. Uh, This is the wrong war. Uh, terwijl natuurlijk, uh, ho hoezeer, ik wil zeker de stress en, en, de, en de uitputtingen enzovoort, uh, dus er zullen wel een paar burn-outs zijn, uh, maar tegelijk denk ik dat uh, ja, die, die mensen... Uh, ja, het feit dat ze dus en niks en kunnen doen. Hebt, dat hè, dat dus ze een gevoel van, van vervulling krijgen. En, maar je hoort vaak dat ze nu enorm veel frustratie... dat ze dus de ziekte niet aan kunnen pakken. Ze pompen de lucht in en ze doen maar wat, wat hoop te werken. Maar één cijfer wordt dus hier uh, niet genoemd. En dat is het aantal uh, uh, overlevenden die uit de intensive care komen. Want dat dan, dan wil, dan wil je dus niet weten. Want die kans dat je daar levend uitkomt is echt heel klein... Ja. Nee, maar goed. Dus, uh, niet het, is, het is de pest. Hè. Dus, uh, ja. uh, het, het is gewoon een heel gevaarlijke ziekte. Dus dat, dat weten we. Ik denk gisteren 164 doden uh, in een klein landje als België. Dat is, dat is, uh, dat is een nationale ramp op één dag. Uh, dus, uh, vandaag 183. Ja, dus uh, ja. De, van, je bedoel, die, die statistieken blijven, blijven hallucinant. Uh, ik kan er weinig aan toevoegen, uh, ik, ik kan alleen maar zeggen, dit, dit, dit is, is gewoon de uh, uh, yeah, perfect storm. Uh, een echte pandemie, ja. uh, zoals we ze niet meer uh, hebben gezien in, in, ja, in, in, uh, sinds de Spaanse griep, denk ik. Uh, ja. Ja, precies. En, en, ja. Dat, dat, dat was een vraag die ik al eigenlijk eerder me afvroeg. Van, wat, hebben, wat hebben de filosofen in, in die periode, want daar was toen ook zo'n global reset, hè, van een, een nieuwe wereld gaat daaruit komen, denk ik maar. En, eh, hebben die toen een rol kunnen spelen in, in wat er in, in, ook na de Tweede Wereldoorlog, hè, dan had je overal weer dat herbouwen en alles tezamen en ons herpakken. Wel, het, het is zeker zo dat... Uh, uh, ik weet niet of de filosofen daar nu zo'n belangrijke rol aan gespeeld hebben. Het, het is een goede vraag. Dus er zou uh, grondig onderzoek kunnen gebeuren. Um, maar um, filosofen spelen natuurlijk zeer indirect een rol. Maar het is wel zo dat uh, voor het einde... Uh, trouwens, iemand in de standaard heeft daar een heel mooie tekst over geschreven. Voor het einde van de Tweede Wereldoorlog... ...hebben een aantal politici, bedrijfsmensen, vakbondsmensen... Enfin, uh, rond de tafel gezeten en zeggen nu maken we een nieuw sociaal pact en uit dat sociaal pact is, is de, de Belgische welvaartsstaat gegroeid ja. uh, uh, het, hetzelfde met de New Deal dus dat, dat zijn inderdaad uh, maatregelen uh, die, die antwoorden zijn op zware crisissen. Uh, dus, dus in die zin uh, zal er sowieso een, een soort van New Deal moeten komen want uh, we, we gaan dieper uh, dan, ...dan in de, de crisis van 2008. Dat is nu al duidelijk. Oh jee, dat was dat een hoesbuik. Dus, na, na de Spaanse griep waren het een hoop blanke witte mannen die een nieuwe orde inriepen. Na de Tweede Wereldoorlog waren het een hoop blanke witte mannen die een nieuwe oorlog inriepen. Dus ik zit te wachten op de algemene vergadering van een hoop gekleurde mensen en dames... Ja. ja, soms hoor je ook wel weer die, toch die roep naar... Uh, nou, toch die oude wijze mannen met die sigaren in die achterkamer. Het liep toen allemaal wel heel wat beter dan nu... met al die afgetrapte filmsterren, zeg maar. Zo waren bepleiting voor de patriarchie. Dus dan. <laughs> nou ja, tegenover de incompetentie van mislukte showbusiness. Hè? Dus mijn, uh, mijn mantra is... Ja, politics but, yeah. is showbusiness yeah. for ugly people. Ja, maar nee, tegelijk denk ik dat, dat er nu toch iets anders aan de hand is. Uh, ik, ik denk dat er nu, uh, en dat zou met de klimaatcrisis ook moeten gebeuren, geluisterd wordt naar wetenschappers. Hmm. Dus, dus je zou kunnen zeggen, uh, nu uh, staan aan het roer uh, uh, virologen en epidemiologen, uh, waar echt naar geluisterd wordt uh, voor één keer. Uh, dat was, is niet het geval voor de klimaatcrisis, tot nu toe. Nee. Uh, of veel te weinig. Uh, de, dus in die zin vind ik... Van, laat ons uh, op België houden, want Italië was te laat uh, en Trump was natuurlijk veel te laat. Ja, het was een hele uh, virus hè? De, ja, het, het een, ja, het was een hele virus het was een griepje, enzovoort. Ja. Maar uh, allee, ik denk dat, dat die... Uh, die biopolitiek, uh, als ik het hoge woord mag gebruiken... Hmm. Uh, hè, dus de term van Foucault, die in de moderne staten... Uh, geïmplementeerd, waar namelijk de zorg voor het leven van de bevolking, via urbanisme en met name die sociale geneeskunde, medicine sociaal, zoals hij het noemt, noemt, zoals wij nu de zorgsector noemen, en dat eigenlijk tot een hoogtepunt gekomen is in de welvaartsstaat, uh, en die afgebouwd is door... Ja. Uh, uh, het neoliberalisme voor, voor een soort van uh, overlevingspolitiek, uh, de werkende armen die we daarnet in beeld kregen, een soort precarisering, het, het wereldprecariaat, uh, zou je kunnen zeggen, uh, dat je dus nu uh, een... een uh, ja, wat, wat ik dacht, uh, het einde van de biopolitiek te zijn, is nu door uh, namelijk dat neoliberalisme... Uh, dat dus overgaat naar een soort zoopolitiek namelijk iedereen wordt eigen, moet zijn vegelijf redden als vluchteling, als uh, ja. takloze maar ook uh, als precariaat met de dubbele jobs enzovoort dus steeds meer mensen uh, die, die dus werkelijk het vegelijf moeten redden zonder enige uh, omkadering dus zonder die biopolitiek van de zorg uh, dat nu blijkt dat als puntje bij paaltje komt, als het echt gaat om leven en dood, dat die biopolitiek, gebaseerd op wetenschap, op basis van een goed georganiseerde verzorging staat, dat dat de beste respons is op dat soort rampen. Dus voor mij zijn de conclusies duidelijk. Mm -hmm. Terug naar de verzorgingstaat, uh, terug uh, uh, de juiste beroepen waarderen, uh, terug naar, naar de goede biopolitiek en weg uh, van, van de neoliberale uh, zogepolitiek. Mm. Uh, dus uh, ja, voor mij zijn, zijn er heel veel conclusies te trekken uit, uh, uit die coronacrisis. Ik heb trouwens al een soort droom van een post manifest uh, geschreven <laughs> en gepubliceerd. Zeer dus, interessante literatuur, kan het iedereen ja. aanbevelen? Dus het was een droom en nu, nu ben ik bezig met uh, die, die, uh, dat opduiken van de term biopolitiek, die ik in het eerste stuk heb, uh, op de wereldmorgen uh, heb, uh, neergezet. Maar nu is er een vervolgstuk waar ik dus uh, alle, enfin, een aantal termen waar ik de laatste jaren mee bezig geweest uh, uh, op een rijtje zet en kijk hoe die termen verschuiven uh, do, door die crisis. Dus we, we zitten wel degelijk in een, in een, in een uiterst uh, ja, nieuwe situatie mm. uh, Zeker uh, weten, waar, waar het neoliberalisme geen enkel antwoord op heeft en, en ja uh, ik denk dat we moeten durven hopen dat uh, men, dus ook de powers that be uh, daaruit nu echte conclusies trekken dus, uh, het was al duidelijk in 2008 uh, dat het neo neoliberalisme niet werkt of althans tot grote crisissen leidt, mm -hmm. uh, maar nu uh, als het gaat over leven en dood uh, moeten we uh, ja, durven uh, zeggen van een, uh, een goed functionerend wetenschappelijk onderzoek en een goed functionerende verzorgingsstaat, en vooral natuurlijk ook een zorgsector, maar ook uh, landbouwsector. Dus je kan vanuit die crisis alle sectoren gaan bekijken en, en zeggen van hoe moeten we onze, onze samenleving uh, weer krachtiger maken uh, voor de komende pandemieën. He, want we weten via de zoonotic spillover, het feit dat mens en dier door, door onze, de overbevolking zeg maar, en, en door de ecologische situatie waarin we ons bevinden, maar laten we het vooral uh, overbevolking noemen, die dus ervoor zorgt dat wij uh, als soort steeds maar dieper doordringen ja. in de leefgebieden van allerlei wilde dieren en die natuurlijk dan ook vaak consumeren. Hè. Denk aan de vleermuizen van Wuhan, ja. maar bij AIDS waren dat chimpansees in de ja, ja. In de wouden van Afrika. De bushmeat, ja. Ja, ja die, die, enfin, dus die zoonotic spillover, zoals men het noemt, um, Ja, dat gaat nog gebeuren. Dus de veerkrachtig zijn tegenover uh, pandemieën is, is zelfs voor een, laten we zeggen, iemand die in termen van pure economie denkt, uh, een, uh, een must. Want zonder de gezondheid van de bevolking, dat is ook een les uh, van deze pandemie, is er geen economie. Nee, nee. Ja. ja? Dus die, laten we zeggen, uh, die minachting die uitgaat van zij die niet pleiten voor een minimumloon en zij die uh, pleiten ja. voor uh, flexibilisering zonder sociaal vangnet enzovoort. Of enfin, dus laten we zeggen, de American Way, uh, die... Uh, ja, die, die, die krijgen nu uh, ongelijk en, van en, enfin, meer dan ongelijk, je zou kunnen zeggen, nu blijkt hoe misdadig dat eigenlijk is. Abs absoluut. Voor uh, uh, mij is dat eigenlijk al heel mijn leven duidelijk. En ik vind het dan fascinerend om te zien hoe mainstream media ingeschakeld worden, hoe uh, bekende mensen, bekende figuren, hoe al die neoliberale politici zich nog altijd van geen kwaad, bewust, keihard nog altijd hun idioot uh, verhaal blijven verkondigen. Hè? We hebben al heel eventjes de meme, de, zowel de meme, uh, de meme uh, aan, aangehaald. <laughs> um, uh, want zij is toch wel meester of meesteres, hè? want het is mevrouw de directeur, dus ik moet haar meester noemen. En ik ben voortaan juffrouw Filip. Um, dus we, we moeten... We moeten toch uit... Kijk, ik vind prachtig, je bemoedigende woorden van... Ze krijgen lik op stuk. Het is duidelijk dat het een crimineel systeem is. Maar ik zie al politici... Maar ik ben dan ook een klein beetje een doemdenkertje. Maar wel een optimistische doemdenker. Maar dat is voor een andere uitzending. Een optimistische doemdenker. Ja, dat is moeilijk. Als ik even... Ik nog even mijn punt en dan mag je direct door. Doen, doen, doen. Ik zie die politici al bijna weer klaarstaan. Bijvoorbeeld, ik ga iets heel dom zeggen. Hè. In mijn doemdenken gaat, gaat die Boris Johnson gered worden. Dat is natuurlijk in een duur privéhospitaal. Zie je zo goed dat de privéhospitalen werken? We moeten naar meer privatisering van de hospitalen. Ja, nee, natuurlijk. De ideologieën sterven langzaam. Dat is zo. En, en er is ook, zoals ik al zei, zeer hard gewerkt om uh, die ideologie uh, tot in de diepste poriën, niet alleen van de elites, uh, maar mm -hmm. ook in onze eigen hersenpan te verspreiden. Uh, dus dat is zeker zo. Dus uh, de hegemonie, uh, om het in uh, de termen van Gramsci te zeggen, van, van het neoliberalisme, is al ontegenwoordig, is verpletterend. Uh, mm -hmm. Dat is gewoon zo. Uh, dus uh, ook de socialisten zijn al vanaf uh, vanaf Blair met de het uh, oh, ja. neoliberaal so, beginnen so, denken. Yes, Heer, is dus, uh, uh, there is no alternative. Uh, Tina uh, heerst... En, ja. en dat zit zeer diep. Dus, dus uh, het, het is een lange weg in zekere zin. Tegelijk, uh, uh, ja, uh, het, het is aan, aan iedereen, denk ik, en, en dus ook aan de intellectuele uh, om, maar en ook aan de wetenschappers, om te tonen dat dit niet werkt. Ja. Uh, en, en dat de coronacrisis een aantal. Uh, Leugens, in zekere zin uh, Van het neoliberalisme Of een aantal mm, uh, Mismeesteringen ja. uh, Een aantal uh, uh, Daden van schuldig verzuim uh, zoo, zoals de mondmaskers die, uh, die uh, totaal uh, dat was totaal een nonsens en, de dat was van allemaal niet in de marktlogica snap je? mondmaskers horen niet in de marktlogica nee um, <grij crosses> de afbouw van bedden die had u al vermeld ja, de, in, in heel veel bedden. landen in Europa die <güls> hebben absoluut. zich in de voet geschoten door dat neoliberaal uh, beleid absoluut dus, dus uh, ja natuurlijk uh, een goede reden om uh, meer van hetzelfde te doen, is, is natuurlijk, uh, ja, er, er, sommige mensen hebben daar grote belangen bij. Hè. Uh, dus de, de superrijken en de multinationals, uh, die, die willen natuurlijk niet, uh, niet dat het beleid verandert. Dit is uh, wat ze altijd al wilden, waar ze al sinds uh, de jaren 50, 60 van droomden. En pas in de jaren tachtig hebben we kunnen beginnen doordrukken. Ja. Uh, dus, dus dat is de moeilijkheid. Dat je natuurlijk vecht. Uh, van je, je hoeft geen uh, samenzwelenstheorieën. Uh, Murdoch... Uh, media zijn natuurlijk ook in handen van, van mensen. Dus, uh, natuurlijk. Uh, het, is, het is een strijd op alle fronten. Mm -hmm. uh, en dat, dat, dat het is, uh, het is, het zal niet zo simpel zijn. Uh, als ik een, een te radicaal stuk schrijf, komt het niet in de standaard. Dat is gewoon... Dat kan bijna, dus ik probeer omdat ik wil spreken tot zoveel mogelijk mensen mijn stukken in de stand te publiceren, maar veel van mijn meer radicale stukken, bijvoorbeeld het post manifest, komt daar dan net niet door, terwijl ik toch zie dat er andere stukken zijn waarvan ik denk, ach, uh, misschien toch iets minder uh, evident uh, om, om als, als discussiestuk. Uh, maar goed, um, uh, je moet ermee leven. Dus het, het is zo dat er dat die hegemonie van het neoliberalisme sterk is omdat het zo verspreid is en omdat veel mensen er ook erg belang bij hebben. Zeker, vooral met hun bankrekening. Hey, ja. uh, we komen langzaam een beetje aan het tijdstip dat we voor deze praathoeken uh, weer een afsluitertje moeten maken. En uh, ik heb een uh, aantal van je haikjes, want uh, je, je weet, wij hebben ook een uh, vaste uh, afspraak elke vrijdag in de praattafel met onze eigen koeienstal. Die dan toch elke week weer heel high worden van de, ja, de haikjes uh, van Filip. Ja, ik breng high koes. <laughs> ja. ja. En uh, ik dacht, we gaan er eens een uh, proberen. Kijken of dat die hetzelfde effect heeft op onze koeien. Uh, ik zie dat uh, Philippe daar ook bij is. En, uh, ik, ja, ja, ik vind ik hem heel mooi. Reasonen. En dan ja. horen we ook iets van het, de dichterlijke kant van liefde denk ik dan maar. Oh, Oké. Okay. Um. Ja, als u, als u mij toestaat, dan, dat ik ze even voorlees. Ja, ik heb ze nu niet voor me, maar ik kan ze natuurlijk... Nee, maar ik heb ze hier voor me, Er zo bijhalen. hè. Ja, ja ik maar Filip doet dat het heel schrijven. goed. Filip doet dat heel goed. En we zorgen dan ook dat mensen zich uh, concentreren, dat ze hun ogen dicht doen, behalve als ze achter het stuur zitten van een vliegtuig of een voertuig of zo, maar voor de rest dat ze zich ademen, helemaal zen worden en dan ben je klaar voor een haiku. While we try to hold... Let's be each other's shoulders to try and laugh upon. Okay. Now on my terrace, white blossoms in the sun make me think of you. A book, a bird, a girl, a boy, a bench, a branch, a drink, a world of wonder. And I'll zout smeter. A smile across the screen, some waving hands can make a world of difference. Yeah. Oh my god, die hebben ze wakker gemaakt. <laughs> Zelfs in het Engels geraken ze nog haai, die koeien. Die gaan dus de hele avond weer lopen stampen en uh, meer. <laughs> Zo. Dat was de haiku. Lieve de kouter, het was een uh, geweldig gesprek op deze maandagmiddag. Ja, ik, maandag, dinsdag. Het is zo Groundhog. Elke dag is woensdag, zaterdag. Ik bedoel, het is een loop. Ja. Ook dat ja. is ook een uitvinding, een, een, een, een uitvinding die we eigenlijk mogen overboord gooien. Hè? De dag begint bij de zonsopgang en eindigt bij de zonsondergang. Ja, ja. Ik bedoel, de dag die begint die... nou meer. Nee, dat is waar. De ja. dag is de dag. Ja, absoluut. Alles wordt, heel, alles wordt heel simpel ook in deze tijden. En, en waar ik nog veel te weinig van uh, hoor. En misschien, uh, als, ja, ik weet het niet hoe dat jullie het besproken hebben, jongens. Maar liever, als je in de toekomst nog eens aan onze tafel wil komen zitten. Ik zou dat een uh, eer vinden dat je ons nog eens komt verblijden. Omdat we een, uh, zeker nog een, uh, een vervolg aan te breiden aan het gesprek. Want waar, waar we nog heel weinig over hebben gesproken, waar ik ook niemand in... in ja, toch heel weinig in de media of in de... In het, zelfs ook het openbare leven, ook binnen mijn eigen vriendenkring, mijn eigen familie. Waarom stellen we niet meer in... Moeten we wel elke, elk jaar vier keer op vakantie? Moeten we wel jichtig leven? Moeten we wel... Oké, okay, ja, inderdaad een hele praat presteren, Et We hebben nog genoeg om over te spreken. Absoluut. Ja, ik heb ook nog een, een, een bak gedichten om voor te lezen en een, een pak teksten om uh, uh, tegen het licht van deze crisis te houden. Maar die inkeer uh, is, is zeker een feit. Dus, uh, er, er is natuurlijk ontzettend veel ellende. Uh, als je denkt aan Italië... Uh, of aan New York, dat uh, is horrendous als je hmm. denkt aan de, aan de vluchtelingenkampen op Lesbos uh, ja, aan, ja. als je denkt aan Gaza uh, als je denkt aan, aan de daklozen enfin, enzovoort dan uh, hebben we India nog niet, dan hebben we voilà. zuid Afrika ja, nog dus, niet gehad ja. dus de slums van, van de wereld, dat is gewoon dat is, als, als daar de corona toeslaat wat hmm. voorlopig nog niet echt het geval is, van, althans niet als in Italië als, of, of New York, maar als dat gebeurt dan, dan, dan kunnen we over miljoenen doden spreken. Ja, ja, maar zeker. ondanks. En uh, dat is natuurlijk een van die vele ja, paradoxen van, van deze uh, corona-condition. Uh, is er ook een inkeer? Is er, is er een terugkeer naar, naar het, het kleine plezier? Naar, naar het soort pluk de dag? Ja. De, de, de pluk de naamloze dag uh, van daarnet. Uh, is er, is er uh, ja, een, een terugkeer naar, naar inderdaad een soort. Uh, een essentie. Uh, contact houden met uh, de intimie mm -hmm. uh, boeken lezen, boeken schrijven uh, lief zijn voor elkaar uh, van muziek. elke een feest ja. proberen te maken, muziek, ja. films uh, kunst, ja. Poëzie, uh, Tuurlijk, uh, absoluut. Uh, en je kan ook wel alleen maar hopen dat, dat uh, mensen daar lessen aan trekken, uh, absoluut. En ik merk wel één grappig: dat zei mijn vrouw van de week, wij We zitten gisteren, eergisteren op terras. En wat wel zo was, mijn vrouw uh, vroeger ja, komt van een sergeant, militair gezin, en van uh, kom op, doe, uh, doe. Do. Dus die had altijd zo dat, ook al zitten, ze, zo dat schudden van die benen. Hè? Zo dat, uh, die, die, dat beetje dat is verdwenen na een dag of acht, negen en ze zegt dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dit... Ja, jammer dat zit diep hè, ja. die, die restless leg syndroom. Dat is een heel diep, diep. Uh... Dat zit heel diep in de hersenen. Dus als dat eenmaal ja. zelf stopt. Ik ga ja. hier wel de aflevering stopzetten, want straks gaan we nog een positief uh, toekomstbeeld scheppen. En uh, ja. dan, daar word ik helemaal nerveus van. Ja. Hey, lieve maar, de Kouter... Uh, ik, ik wil nog één ja. last word. Je zei, ik ben een optimistische doemdenker. Dat is met name mijn uh, lijfspreuk. Uh, pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk. Ah, helemaal. Ah, voilà. Dan gaan wij ja. nog elkaar spreken, lieve. Voilà. Pessimisme in de theorie. Optimisme in de praktijk. Voilà. Zo is het. Dankjewel. Hartstikke bedankt en voor iedereen. Tot morgen aan de volgende Praathoek. En uh, tegen, uh, ja, tegen Lieve, uh, ik denk volgende week als je het ziet zitten maandag weer. Een filosofische. Dat is mooi om uit dat uh, Groundhog Weekend te komen. We zien wel. <laughs> Oké. Okay. Okay. Tot ziens. Tot ziens. Nou, dag. Welkom in de praathoek bij Ossie en Osier. Mm.